8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De lagere zorgpremies leiden volgend jaar tot meer koopkracht dan eerst werd gedacht. Dat schrijft minister Ascher aan de Tweede Kamer. Hij heeft de verwachte effecten van allerlei maatregelen en ontwikkelingen op een rij gezet. Het was al duidelijk dat de koopkracht verbetert door het begrotingsakkoord... onder meer door een lager tarief in de eerste belastingschijf. Ook de lagere inflatie heeft een positief effect. Twee verdieners gaan er allemaal op vooruit. Alleen een echtpaar met alleen AOW is een kwart procent slechter af. De huidige pensioenregeling benadeelt jongeren... en dat ondermijnt het draagvlak voor het pensioensysteem. Dat schrijft het Centraal Planbureau. In Nederland betalen de jongeren mee aan de pensioenopbouw... van de oudere generaties. Maar wanneer ze zelf ouder zijn, krijgen ze weer subsidie terug... van de generaties die dan jong zijn. Het systeem is volgens het CPB ontstaan... in een tijd dat iedereen bij dezelfde baas werkte. Dat is nu veranderd, constateert het CPB. Een Nederlands vliegtuig heeft ruim 80 mensen... onder wie 40 Nederlanders geëvacueerd uit Zuid-Soedan. Het transporttoestel is naar de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa gevlogen. Vandaaruit vloog een deel van de passagiers door naar Eindhoven... waar ze vannacht aankomen. De evacuatievlucht is georganiseerd omdat het te gevaarlijk is in Zuid-Soedan... na een poging tot staatsgreep. In de hoofdstad Juba blijven nog een paar medewerkers achter... van de Nederlandse ambassade... omdat er nog een onbekend aantal Nederlanders is in Zuid-Soedan. In het Noordpoolgebied is het Russische energiebedrijf Gazprom... begonnen met het oppompen van olie. Dat gebeurt bij een boorplatform in de Petjorazee... waarin september 28 Greenpeace-activisten en twee journalisten werden opgepakt. Gazprom is het eerste bedrijf dat olie wint in het Noordpoolgebied. Groeperingen als Greenpeace vrezen dat er onherstelbare milieuschade ontstaat... in het Noordpoolgebied. Het weer vanavond droog en helder in de loop van de nacht en morgen overdag. In het westen en noordwesten regen. En aan zee is soms een stormachtige wind met windstoten. In het oosten en zuidoosten pas s'avonds regen. Het wordt overdag 6 of 7 graden. Zondag buien, maar ook wat zon bij een graad of 9. Dit was het NOS-journaal.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 Wat jij kunt doen. Kelle, Kelle Keukens. Grote showroom uitverkopen bij Keller Keukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kelle Dealer. Kelle, Kelle Kijk snel op Kellerkeukens.nl. KPN biedt KPN 1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet. Van één online omgeving om nog efficiënter samen te werken.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, nou altijd? Ja, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Surplankt. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Over van Brakel. Goedenavond. Twee dingen van Max. Kijk deze dagen terug op 2013. 2013 op muziekgebied, het jaar van het concertgebouw Orkest Bestaat 125 jaar. Kijk, terug op het jubileum met uh, trombonist Jurken van Rijen. Jurken, goedenavond. Goedenavond. We zeggen Jur en jij. Zeker, Zeker. Graag. Dat kan tegen de muzikant, hè? Zeker. Ja. Dat is in <laughs> jullie circuit wel uh, gebruikelijk, Jur en ja, jij? ja, zeker. Maar tegen de dirigent? Gewoon u? Of maestro. Oh, dat is nog mooier. ja. Natuurlijk. Maestro, mag ik ook tegen jou zeggen? Je hebt uh, de trombonen bij je, gepoetst ja. en al. Groot, ja. groot ding. Ja. Ik moet eigenlijk even horen hoe die klinkt. Dat is goed. Blazen en schuiven, dat is wat je doet, hè? Ja. <laughs> ja, maar dat, dat is makkelijker gezegd dan, uh, dan gedaan. Wat, wat speelde je nu? Dit was het begin van een klein stukje van Leonard Bernstein. Euh, beroemde componist en dirigent van de West Side Story. En hij heeft een heel kort stukje geschreven voor trombone solo. Dat heet Elegy for Mippy. En Mippy was zijn hond en die was overleden. Of toch geloof ik de hond van zijn broer. Die was overleden en heeft hij dit stukje voor geschreven. Ja. Is het lastig uh, voor jou om zo op afroep even in een studio uh, te gaan blazen? Ja, sowieso. De omstandigheden in zo'n studio is, een, is een, vaak een droog, uh, droge ruimte. Dat klinkt van ja. nature niet het mooiste. Nou heeft de technicus er een mooi galmpje op gezet. Dus als het goed is, klinkt het nu goed. maar uh, Het is wel lastig om zomaar even out of the blue te spelen. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat is ook ons werk. Zat dus uh, er een valse nood bij, of niet? Ik hoop het niet. Nou ja, ik, ik, ik, m, m, je kan het mij vragen, maar ik, mijn oren horen dat niet. Maar je had het gevoel dit ging goed? Ik dacht het wel. Ja. Oké, okay. je, uh, je mag gaan zitten. Ja, okay. Er wordt gevoetbald, RKC tegen Twente. Uh, zojuist begonnen Ragnar Niemeyer. Als Twente kampioen wil worden, Govert, moet het ook dit soort wedstrijden zo vlak voor de kerst en op de vrijdagavond zien te winnen. Het is 0-0 op bezoek in Waalwijk, een heel groot vak met aanhangers uit Enschede is uh, meegereisd. En Twente furieus begonnen met twee hoekschoppen... en kansen voor uh, Castaños via de doelman naast. En Gutierrez uit die corner een uh, schot laag... en dat uh, gepakt op de doellijn door een van de verdedigers van RKC. En zo had Twente dus al heel snel hier op voorsprong kunnen staan... in deze wedstrijd. Die is uh, vooraf gegaan aan, uh, met een minuut stilte... voor uh, de overleden vader van Erwin en uh, Ronald Koeman. Op speciaal verzoek heb ik begrepen van, uh, van RKC Waalwijk Martin Koeman... Deze week overleden. En dus was er weer een minuut stilte. Balbezit voor Twente op de eigen helft. Met Benson en Bjelland. Het is de centrale duo Twente. Dat staat op uh, 33 punten. Zou uh, Vitesse kunnen even naren. Ook die ploeg op 36. Maar goed, die ploeg komt dus later dit weekend. natuurlijk nog uh, in actie. 0-0 na ruim vier minuten in Waalwijk. En Twente, zoals gezegd. Goed begonnen. Jurgen van Rijen, trombonist van het concertgebouw. Uh, vanavond hoef je niet te spelen. Nee. Nee, vrij. Is, dat, is dat een zeldzaamheid? Zijn jullie veel weg van huis? Ja, we zijn dit, zeker dit seizoen. We zijn normaal ieder, uh, ieder jaar zijn we wel uh, ongeveer zeker een maand, anderhalve maand op tournee in het buitenland. En dit seizoen was het nog veel meer, omdat we vanwege ons jubileum alle werelddelen aangedaan hebben dit ja. jaar. Maar van wie moest dat? Uh, van onszelf. <lacht> <lacht> nee, we, het, was, uh, ja, het idee was om als eerste orkest. Uh, ter wereld eigenlijk alle werelddelen in één jaar aan te doen. En uh, daar zitten plekken bij waar we ieder jaar komen... of iedere twee jaar komen. In Europa, of in, uh, we komen regelmatig in Amerika... of in Japan, of in China. En er waren ook een aantal plekken bij waar we nog nooit geweest zijn. Zoals Zuid-Afrika en Australië zijn we net van terug. Ja. En uh, ja, dat was heel bijzonder. Ja, wat was er bijzonder aan? Nou, uh, sowieso is het altijd... Uh, er zijn eigenlijk twee dingen. De plekken waar we vaker komen zijn vaak ook de... De belangrijke, prestigieuze concertzalen. En dat is altijd bijzonder om te spelen in Carnegie Hall in New York... of in de muziekverein in Wenen of in de Philharmonie in Berlijn... of in Tokyo in Century Hall. Dat zijn wel voor ons uh, ja, de belangrijke plekken in de wereld. Samen uiteraard met het concert gewoon in Amsterdam. Maar goed, daar, zijn we, daar spelen we heel vaak. Ja. Dus en maar wat is de een... magie van Carnegie Hall bijvoorbeeld? Nou het is een combinatie die, die, die beroemde zalen Zijn vaak een combinatie van een, een, een zaal Met een heel goede akoestiek Dus waar het heel mooi klinkt ja. En, en in, een, in een stad met een grote traditie Dus dat zijn altijd de zalen Waar ook de, alle beroemde componisten Alle beroemde dirigenten, muzici Allemaal gespeeld hebben en uh, dat voel je toch? Bijvoorbeeld, we waren nu in Tokio uh, in Suntree in Hall, dat is een van de bekendste concertzalen. En uh, de dag voordat wij er waren, speelde daar de Wiener Filhar. En de dag nadat wij er waren, speelde de Berliner Filharmonicus. Dus dat betekent dat iedereen in de wereld die het toe doet, ook op die plekken speelt. Ja, ja. En, en dat is wel een bijzonder. Is, gevoel. Dat, ook het, is dat ook het deftige uh, klassieke muziekprogramma uh, bezoekers? Ja, over het algemeen wel. Het hoeft niet per se deftig te zijn. Nee, maar maar het zijn klassieke zeggen, muziek liefhebbers. Uh, ze, en, laten we zeggen, een. Uh, te kaderen groep. Hey? Ja, dat hoeft van mij... dat is wel vaak zo, omdat ook... Kijk, het, het is ook niet goedkoop om zo'n heel orkest daar te krijgen. Dus vaak zijn de kaartjes ook niet heel goedkoop. Uh, dus het zijn mensen... die wel heel erg lief hebben moeten zijn... Ja. om er veel geld voor uit te geven. Maar uh, ja, wij, wij spelen juist met alle plezier... ook voor... Uh, voor, uh, voor alles en iedereen. Ja. We hebben bijvoorbeeld in, in Sao Paulo... ook in een, uh, in een groot park... een buitenconcert gegeven... waar tienduizenden ja. mensen waren... Ja. Uh, dus ja, het is niet alleen maar voor. Uh, voor nee. We hebben in, in Soweto in, in Zuid-Afrika voor, uh, voor schoolkinderen concerten, Peter en de Wolf, uh, schoolconcerten ja. gedaan. Dus het is niet zo dat we alleen maar voor de chique nee, mensen nee. spelen. Nee, maar je speelt uh, denk ik op, op, op sommige continenten ook muziek, uh, waar mensen, ik wil niet zeggen voor het eerst kennis mee maken, maar wel met de cultuur daaromheen. Hoe gaat dat bijvoorbeeld in China? Bij, zijn jullie ook geweest? Ja, daar komen we ook vaker. Het was voor mij de derde keer dat wij er ja. waren. En dan zie je een enorm verschil eigenlijk. De eerste keer dat ik er was met Concertgebouwkest... was denk ik vijf of zes jaar geleden. En eh, het gaat ontzettend hard daar. Dus ja. het, ook het aantal bezoekers. Er staat nu een fantastisch nieuwe concertzaal. Uh, maar het publiek moet daar nog een beetje opgevoed worden. Dus wat, wat je daar ziet is uh, als mensen niet stil zijn. Of als mensen bellen tijdens het concert. Of uh, de telefoon opnemen. Of als foto's maken met flits en zo. Dan zijn er suppoosten in de zaal. Mensen van de, van de organisatie. En die staan met laserpennetjes. Uh, uh, krijgen, als je dus iets doet wat niet mag. Wat niet hoort. Dan krijg je een, een, stip, een rode stip op je hoofd. Of ze proberen de camera een beetje te... Te, die je foto's te verpesten ja. met een laserpennetje. Dus je wordt er eigenlijk een soort van uitgeprikt... en dan wordt het publiek met harde hand opgevoed, ja. zeg maar. Het is uh, 125 jaar, concertgebouw plus orkest. Dat hebben we geweten, zowel op radio als op televisie. Goedenavond, van harte welkom in het Concertgebouw in Amsterdam. Hier is vanavond een bijzonder feest gaande. Zowel het Concertgebouw als het Koninklijk Concertgebouw Orkest... vieren vandaag gezamenlijk hun 125e verjaardag. Op 3 november 1888 vond in het pas geopende Concertgebouw... het allereerste concert van het orkest plaats. De magie van het concertgebouworkest is de klank. Grote namen als Maria Callas, Janet Baker, Elisabeth Schwarzkopf... Placido Domingo en Dietrich Fischer Disco. Het is eigenlijk of de intimiteit van de kamermuziek door een groot orkest is overgenomen. En daarom is het ook één groot geheel. Nou, daar komen wat namen voorbij. Dietrich Fischer, Disco, Maria Callas, uh, Elisabeth Zwartskopf. In die traditie sta je dus als uh, trombonespeler. Ja, ja, dat is, ja, uh, is dat een, zijn een grote de eer. Ja, ja. ja, dat zijn de zangers en de, de, de tenoren. Um, is, het echt een, is het echt een familie? Het orkest? Het orkest? Ja, ja, zeker. Huh? Ja. Het is een heel uh, sociaal orkest. Uh, dat is heel prettig. als je In welk opzicht? Op... Nou, iedereen gaat goed met elkaar om. Er, uh, er zijn weinig uh, strubbelingen. Het, je merkt ook, we zijn heel erg gewend aan toenees. Dus het is niet een uh, soort maar... van schoolreisje idee... waarbij iedereen, uh, iedereen vindt zijn weg, is gewend om op toenees te gaan. Uh, zoekt zijn mensen waar hij mee ja. optrekt op. En het, het gaat allemaal heel soepel. Maar, maar mensen met wie je dan optrekt... Uh, zijn het de koperblazers met de koperblazers... Uh, als er s'avonds gegeten moet worden? Nou... Soms wel. Het is, uh, vaak is het een beetje de mensen om je heen waar je, waar je die ook om je heen zitten in het orkest. Maar dat hoeft helemaal niet. En het leuke bij ons orkest is wel dat het ook behoorlijk uh, gemengd is. Ja. Je hebt een beetje een, een soort van stereotype dat de ah, ja. koperblazers en de blazers ten opzichte van de strijd Het Dat zijn toch vrolijker mensen dan de violisten? Nou, dat valt gelukkig in ons orkest heel erg mee. Oh. Maar het, het is wel een beetje het stereotyp wat er, wat er bestaat over de... Nou ja, een stereotype. Je denkt, ja, die violisten met die dure Stradivarius in, in handen. Want hoe duur is jouw trombone vergeleken met een goede een, Stradivarius? Een goede trombone die zal rond de 4.000 à 5.000 euro maximaal kosten. En een, bij ons, de concertmeester, ja. die speelt op een Stradivarius van over een miljoen. Ja, dus. ja. Dat is dus, nogal een verschil. Dat, dat is klopt. een verschil. En dan ja. ga je daarmee naar, naar Schiphol. Want je gaat de, de continenten bezoeken. Gaat jouw instrument mee in het bagagerek of in het ruim beneden? Want die Stradivarius die geven ze denk ik niet uit handen. Ja, er is een orkest. Dat is een enorme organisatie. Maar er is een groot instrumententransport. Want er gaan ook pauken mee en slagwerk Goed. en contrabassen en die kun je niet in de hand meenemen. Nee. Dus dat, dat wordt allemaal netjes ingepakt op pallets en onze, we noemen dat orkestbodens. De mensen die daarvoor zorgen, die gaan mee tot in het vliegtuig en die beschermen al die instrumenten hele. Ik neem zelf altijd, het liefst mijn trombone zelf mee. Ja, als ze dus, uh, als, als, als als toestaan hè? Als toe staan. Uh, officieel is die te groot, maar uh, ja. er zijn wel een beetje trucjes voor als je het bij het inchecken hem niet laat zien, dan kun je meestal... <lacht> <lacht> ja, en dan kun je meestal een beetje jaster over als je ja. instapt meestal lukt het wel. Ja, maar het lijkt me. Vreselijk... Moet ik niet zeggen op de radio natuurlijk. Maar... Nou ja, weet je, het lijkt me vreselijk lastig om zo'n instrument uit handen te geven. Want ja, het, is het, je, je, het, is, uh, het is letterlijk je instrument waarmee je door het leven gaat. Ja, ja en het is, uh, kijk, ik zei al net een trombone kost misschien vier of vijfduizend euro. Alleen het is wel het instrument waar je ontzettend ja. aan gewend bent. En ieder instrument is anders. Ook ja. ieder nieuw instrument is weer anders. Dus je, wilt toch, je bent toch heel erg gehecht aan het instrument ja. waar je altijd op Houd speelt. Hou je er ook een beetje van? van je trombone? Waar staat hij nou? nou? Hij ligt nu gewoon op de grond. Ja, hij staat ja. gewoon in de gang als ik thuis kom. Ja. Het is ook, ja. Hij ligt niet in bed of zo. Maar, nee, maar. Het, is, uh, ja, het is wel een instrument waar je aan gehecht bent. Als je er wat langer op speelt. Ja. En moet je hem elke keer ook uh, vrolijk oppoetsen voor het uh, concert uit? Ja, ik ben niet zo'n enorme poetsen, maar wat je vooral bij de trombon is, de schuif is heel belangrijk. Ja, ja. en die moet, die moet ook heel goed lopen. De, als je die dan moet je oliën, dan moet je zorgen dat dat heel netjes. Als, als dat te stroef gaat, dan kun je, kun je dus niet goed spelen. Dus je bent er wel mee bezig om dat uh, goed te houden. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Brago. En vooral met uh, Jurgen van Rijen, trombonist van het Concertgebouw Orkest. Hoe word je trombonist van zo'n prestigieus orkest? Door auditie te doen. En een auditie uh, bij het Concertgebouwkest... Uh, gaat meestal in drie rondes. Dus je moet solliciteren. Ja. En dan word je uitgenodigd als je een cv hebt... Ja. Die, uh, waar je al genoeg gepresteerd hebt, zeg maar. En dan zijn er van de drie rondes... zijn de eerste twee rondes achter een scherm. Dus dan weet de commissie die er zit niet wie er speelt. Om, maar, maar waarom uh, mogen ze dat niet weten? Om uh, vriendjespolitiek of dat soort dingen uit te sluiten. Dus, Want het uh, is een klein wereldje. Het is een klein wereldje. En goed, het is ook niet zo dat ik nou... Uh, Nee. Mijn collega's ervan verdenken, maar eh, het, nou, ook naar de buitenwereld toe. Eh, het is goed als het, als het volledig ja. eh, eerlijk en anoniem gaat. Want je bent een dertiger en je zit er nu al, meen ik, 16 jaar? Ja. ja ik was U vrij jong. jong begonnen. Ja. ja. Een 22e. Ik kwam jong achter het scherm in het grote orkest terecht. Ja. Als, het, als je het niet geworden was destijds bij die sollicitatie, wat dan? Nou, ik was toen eigenlijk net aangenomen in het Rotterdam Ceremonisch Orkest. Een half jaar daarvoor. Wat ook een fantastisch orkest is. En waar ik met ik heb gestudeerd in Rotterdam. Daar had ik de baan van mijn eigen leraar overgenomen. Dus dat was ook heel bijzonder. En daar had ik met alle plezier de rest van mijn leven gezeten. Waarom uh, de, de rest van je leven? Nou, ja, had ik, als ik niet in het concertgebouw de rest was gekomen... had ik waarschijnlijk nu nog daar gezeten. En maar, met plezier. maar daarmee zeg je, voor de rest van mijn leven zit ik als dertiger... Uh, voor... Dat zou, kunnen, dat, ja, dat zou kunnen, dat ja. zou kunnen. Maar waarom? Je kunt toch, uh, je kunt toch ergens anders uh, solliciteren? Of, ja, of nou, is, uh, is, is het aantal arbeidsplaatsen voor de trombonen zo gering? Nou, kijk, uh, je, het is een beetje. Uh, het concertgebouworkest is, wordt gezien ook, uh, en is denk ik ook een van de beste orkesten in de wereld. Dus er is ook niet zomaar een, nee. een stap hoger. Er zou hoger een stap anders zijn. Er zijn orkesten die het helemaal anders doen. Maar je hebt nu wel de top, uh, laten we zeggen, in uh, orkest Nederland bereikt? Ja. Dat is echt... Uh... Ja, dat, uh, dat, zo wordt het in ieder ja. geval... Het is altijd de, gekker de, jezelf doen, te dat is, bij, bij Leven en Welzijn zit je daar dus... Uh, die kans is, is groot. Te ja, ja, die kans is... Uh, ik ga toevallig uh, de komende tijd een uitstapje maken naar... Ik ga een half jaar naar New York. Waar, waarom is dat toevallig? Nou, het is niet, die, die, uh, die, in die zin toevallig dat ik daar niet naar op zoek was. Of dat ik niet het idee had van ik wil weg in het concertgebouwkest. Ik zit daar met heel veel plezier. Maar het kwam toevallig op mijn pad om... Uh, uh, een half jaar in de New York Philharmonic te spelen. Hoe komt zoiets op jouw pad dan? Uh, nou, hoe het precies is gekomen moet ik eerlijk gezegd... Nee, maar uh, dat, mag, weet je, ik ook niet, de... dat je ik... gevraagd wordt ja, dat ze jouw naam ik kennen ik in ooit, New York. Uh, uh, heb ik ben ooit in New York geweest om les te nemen van de, van de eerste trombonist daar. Dus die ken ik. En daarna heb ik ook vaker ja. uh, kamermuziek en concerten met hem gespeeld. Dus ondertussen ken ik die. En er is een vacature daar. Uh, waar ik verder niet op gesolliciteerd had. Maar er is niemand aangenomen bij de auditie. Ze vonden niemand goed genoeg. Oeh. Dus uh, ja, er komt dan een nieuwe auditie. Dat gebeurt wel vaker. En, maar er gaan wel een aantal maanden, zo niet een jaar overheen. Voordat dat allemaal weer gebeurd is. En in die tussentijd hebben ze iemand nodig. Ja. En uh, blijkbaar uh, kwamen ze op mij. Dus ik kreeg ineens een sms'je. Of ik toevallig zin had om een ja. tijdje in New York wat te komen zeggen, Wat zeggen ze dan thuis? Nou, dat vonden ze thuis wel leuk. Ja. Ja. <laughs> oh, ja. Het is sowieso... Uh, ja, New York is wel een van de favoriete steden van mijn vrouw en ja. mij. Het komt ook nog eens een keer heel goed uit... omdat we hebben kleine kinderen, maar die gaan nog niet naar school. Dus die kunnen vrij makkelijk mee. Ja. En we konden allebei... En krijg je dan ook een vrij gemakkelijke visum? Nou, het ja, visum is vrij, niet is, is, was niet zo makkelijk. Uiteindelijk heb ik toevallig vandaag binnengekregen. Maar uh, ja, dat is nogal lastig. Je moet aan alle kanten bewijzen dat je... Uh, je, je moet sowieso toestemming van de vakbonden ja. hebben in Amerika. Om werk te doen wat normaal ja. van, een, van een vakbond is. En je moet uh, aantonen dat je, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar dat je uh, extraordinary abilities zou hebben. Nou ja. Want anders mag je het land niet in. Dat betekent dat je gewoon wereldtop bent. Als je, als je zo'n visum krijgt. En, en vandaar vragen ze je om die, uh, die, die vacaturetijd te overbruggen. Ja, ja, ja u zegt het. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, wees niet te bescheiden. Want dat is dan. Nou, dat zijn dat, ja, dat, dat wel de, ja. zijn de criteria ja. voor het visum. Ja. Ja. Wil je nog even daar uh, gaan staan met de trombone? Want ik wil ook nog even iets horen. wat kijk, ik ga jou nu vragen. Zomaar, kun jij even een moppie spelen? Dat is vloeken in de kerk natuurlijk. Ja. <laughs> nee, nee. Niet als een geweer op mij richt, maar op die <laughs> microfoon. Want wat, wat gebeurt er nu met jouw mond? Wat moet je doen om het zo zuiver mogelijk te krijgen. Wat je eigenlijk doet als je een trombone speelt... is met je lippen maak je een soort, een soort P... en daar blaas je doorheen. Dus dan doe je... En dat kun je op verschillende tonen ja, houden. En eigenlijk doe je dat... als ik deze noot... Als ik die wil spelen... dan doe ik eigenlijk... En dan zet ik mijn mondstuk tegenaan. Als ik daar de trombone aan koppel, dan wordt het geluid versterkt door de trombone... en dan krijg je een klank. Ja, Dat lijkt me uh, heel lastig, want ik heb bij een piano sla je een noot aan. Ja. En, maar jij moet dus altijd uh, zuiver... als ja. je aan de beurt bent in dat orkest... gelijk de goede zuivere noot te pakken hebben. Hoe ja. doe je dat? Nou, dat uh, is een kwestie van veel, uh, veel oefenen, natuurlijk. Ja. En dat maakt wel het, het, het leven voor een koperblazer lastig. Omdat er uh, ook bij, en bij een, een, een, een viool of een, of een uh, instrument zijn er vaak uh, grepen en combinaties. waar in principe de juiste noot onder zit. Dan moet je die nog kunnen spelen. Maar ja. bij ons zit, zijn er op een trombone zijn maar zeven grepen, als het ware. Er zijn zeven standen op die schuif. En op iedere stand kun je een hele reeks noten spelen. Oh, dus je schuift niet wat willekeurig uh, uh, langs die trombone. Nee, als de nou. buis langer wordt, wordt, uh, wordt de toon lager. En dan heb je zeven ze mogelijkheden. Oh. Ja. Dus ik schuif de, de, de, de schuif uit en dan wordt die lager. En dan heb je maar zeven mogelijkheden. En op iedere mogelijkheid kun je weer een hele reeks noten spelen. Oh. Daar op nu, en de verschillende noten die ik nu speelde... daar schuif ik niet tussen, dat is op dezelfde plek. Ja. Kijk, en, de en dat aan... doe je alleen met je lippen. Ja, en als je dan in zo'n orkest wacht... tot je aan de beurt bent... en dan zit je er net een nootje na. Ja, dat gebeurt helaas. Kan ja. toch? Ja, dat kan. Ja. Ja. En wat denkt, wat, denkt, wat denkt de geoefende muzikus dan... Nou ja, zonde. Ja. Ja. Dat, dat wil je liever maar nou, niet. Als hij niet, niet, niet op de radio moet zeggen wat hij denkt, maar gewoon achter de coulissen. dan gaat dat. Nou, dan gaat het nog dat wel dader. eens andere woorden. Ja. <laughs> maar want... Dat maakt het voor ons lastig. Want vaak moet je als koperblazer, uh, je speelt niet constant. Dus je, je, je bent uh, soms speel je vijf minuten niet. En dan ja. Out of the blue. zeker die, de afstand tussen die noten, hoe hoger je komt, hoe dichter die bij elkaar komt. Dus uh, in de laagte is het verschil best groot. Dan zit je niet snel mis. Maar in de hoogte... Dat zit ja. allemaal op dezelfde plek. En dan kun je er wel eens eentje naast zitten. En uh, ja, dat is niet leuk als dat gebeurt. Nee, maar het ja. gebeurt wel eens. We praten nu al eens maar over orkesten, maar je hebt ook een cd gemaakt. Ja. Hoe heet die? Uh, ik heb een aantal cd's gemaakt. De laatste? de laatste? heet of? I Was Like Wow. wow. En dat is... Uh, uh, omdat een van de stukken die op die cd staat heet I Was Like Wow. En wat bedoel je daarmee te zeggen? Uh, nou, het, het stuk gaat over. Uh, het is geschreven door Jacob ter Veldhuis en het is een stuk voor trombone en soundtrack met samples. En het gaat over de uh, uh, oorlog in Irak. Er zijn Amerikaanse soldaten die in een televisiedocumentaire van de VPRO... hebben uitgelegd wat hun allemaal overkomen is. En de stemmen van die soldaten die hoor je eigenlijk op de soundtrack. En daar speelt de trombone omheen. En zij leggen uit wat hun is overkomen in de oorlog. We it up pretty bad over there. Pretty much going to a junkyard, I'm say it like that. Because you have burning cars over here. You have cars with bodies in it. We en we over. just rail. We gewoon dat is top de En de guns en schieten. We dat we het pretty bad. Dus dit is gewoon computer erbij. Stemmen ja. mixen en. Uh, ja. Verkoopt verkoop zoiets. Ja, voor een, ja. uh, een klassieke CD. Ja. <laughs> Verkoopt hij ja. goed, ja. Ja, want ik bedoel, ja, je, je maakt iets, maar je wilt het ook uh, laten horen. Je wilt ja. het onder de mensen brengen. Ja. Ja, nee, het, is, het is behoorlijk uh, goed verkocht. En het is ook, de trombonnenwereld internationaal is, is een redelijk uh, een, een wereldje waar we elkaar wel uh, ja. opzoeken. En waar iedereen elkaar wel kent. Dus veel trombonisten in de wereld weten wel uh, van het bestaan hiervan. Jurgen van Rijen van uh, het Concertgebouw Orkest. De trombonist. Hoeveel zijn er? Twee, drie? Trombonisten ja, in het Concertgebouw? En, uh, we zijn met z'n vijven. Met vijf? Okay. En meestal, de meeste stukken uh, moeten er drie spelen. Ja. Dus we roleren. We zijn niet allemaal tegelijk aan de beurt. Okay. Sommige stukken vier, of soms ook wel alle vijf. Maar meestal uh, spelen we met z'n drieën. Wat, wat heeft jou ooit bewogen? Want ergens moet het in jouw jeugd begonnen zijn. Misschien wel heel vroege jeugd. Dat je dacht, die trombone, die gaat het worden. Ja, dat is, uh, ik schijn al vanaf dat ik een jaar of vier was... te zeggen dat ik trombone wil spelen. Mijn, mijn familie was heel actief in de plaatselijke harmonie. Mijn vader was voorzitter van de, van de harmonie in Dordrecht. Dus als jong mannetje liep ik daar wel rond. En mijn vader heeft mij toen ik een jaar of drie, vier was... al die instrumenten wel eens laten zien... En op de een of andere manier ben ik toen gegrepen door de trombone. Ik ja. denk, denk door dat dat zo'n schuif en uh, reticatet. Ja, en dat goed, vond ik wel je ingewikkeld. Hebt wel, je hebt wel het effect, uh, trombone, waar ga je met een kleine ventje naartoe? Ja, toen. Toen ik, ik heb nog wel foto's van toen... waar de trombone ja. even groot is als, als dat ja. ik was. Uh, maar ik wilde dat. En mijn ouders dachten misschien in het begin van... Uh, ja, volgende week wilden we weer wat anders, maar... Ik heb dat hmm. uh, volgehouden. En je kunt op je vierde jaar niet beginnen met trombones spelen. Nee. Intussen nu zijn er eigenlijk wel allerlei kindertrombones en dingen. Maar dat bestond toen nog niet. Dus ik heb gewacht tot ik een jaar of acht was. En toen ben ik begonnen. Ja, en toen de... wilde ik blijkbaar nog steeds trombones spelen. En blijven spelen. Fanfare, harmonie. Hè? Want dat is, de harmonie, de, ja. dat is dan echt de achtergrond. Ja. Hoe, hoe kijkt zo'n deftig concertgebouwekest daar uh, Nou, op? het overgrote deel, denk ik, van alle blazers... komt oorspronkelijk uit ja, de, de, de blazers, harmonie. Ja. Of, of de fanfare. En... Ja. Uh, dus daar wordt zeker. Uh, Nederland is ontzettend rijk aan uh, blaascultuur. En, uh, en ik denk dat het heel belangrijk is. En ontzettend veel goede muzici zijn daaruit voortgekomen. Dus het is. Uh, ja. Er wordt absoluut zeker niet op neergekeken. Sterker nog, ik denk dat eigenlijk alle mensen die daar uitkomen uit die wereld. die zijn op de een of andere manier daar altijd nog steeds wel inactief. Of ze. ik speel ja. nog wel een solo met orkest of met mijn oude vereniging. of uh, je, de, Iedereen blijft er toch wel. Ja, want uh, kan je ook populaire deuntjes. Uh... Of, of, of jazzy-achtige, uh, dat, ja, dat heb je ja. al even laten horen natuurlijk op kop. Uh, dat, dat soort dingen kun je doen, hè? Of, ja, met ik ben in, ben in principe klassiek geschoold. En, ja. en uh, jazz, uh, ik hou uh, ontzettend veel van jazz, maar dat is een, een vak apart. Als je dat goed wil doen, dan ben je er ook de hele dag mee bezig. Dus ik uh, zou niet zomaar... Uh... Het is een beetje schoenmaken blijft bij je leest. Ik ga niet uh, zo hier op de radio improviseren, want dat kunnen anderen veel beter. Maar ik hou ontzettend ja. van jazz en van lichte muziek en pop. En uh, ik, ik speel het ook. In big bands heb ik veel gespeeld. En uh, ik vind het ontzettend leuk en, om te doen. Maar dan zou je hem uh, me ook mee kunnen nemen naar de kroeg uh, vanavond, vrijdagavond. Dat je zegt, nou, ik neem hem me mee en ik, ik ga daar gewoon lekker een beetje Nou, dat is dus en vroeger heb ik dat veel ja, gedaan. Ja? Ja. Uh, ja. Ja. In de studententijd en zo hadden we... Ja. In vakanties gingen we met groepjes uh, steden rond en spelen. Uh, dat, ja. dat gebeurt tegenwoordig niet zoveel. Uh, je, je hoort wat geruis op de achtergrond. Ewout Jong, onze nieuwslezer uh, komt binnen. <lacht> Ewout, hey, de, de, de trombone. J jij hebt uh, Jurgen gezien, hè? Of, of, of, ja. Dat zou nog best wel eens kunnen. Zit je in uh, de Big Band van het Concertgebouw Orkest? Uh, van het Concertgebouw Orkest, ja. Ja. Uh, ja. Waar heb jij ze gezien? De Big Band. Ja. Uh, vorig jaar een keer. Twee keer zelfs, geloof ik. En wat vond je? Fantastisch. Echt ja. heel erg goed. Maar wat vind jij er dan zo uh, goed aan? Wat, wat gebeurt er als je daarnaar luistert en kijkt? Uh, je ziet het, uh, het enthousiasme wat, uh, wat al die mensen uitstralen... terwijl ze muziek aan het maken zijn. Ja. En het is altijd leuk om te kijken naar mensen... die iets heel erg leuk vinden en daarmee bezig zijn. En zeker als het mooie muziek is, en leuke muziek... Het, uh, het zwingt echt de pan uit. Echt fantastisch. Ik denk daarbij overigens... ik zei net ja, maar ja. we hebben binnen het orkest wel eens big Band uh, gehad. En Voor mm -hmm. feesten en partijen van binnen het orkest. Daar speel ik dan in. Ja. Maar waar dit over gaat, is over de Concertgebouw Big Band. En, ja. uh, of het Jazz Orchestra, of de Concertgebouw ja, heet het. Uh, inderdaad. Ja. En dat zijn mensen die de jazz allemaal veel Leuk, beter he? kunnen. dan ja, wij. Ja, ja, dus dat, zijn ja, echt, uh, dat is een ontzettend goede club. Daar ja. speel ik niet in. Dus nee. je het van, fantastisch. Wat ga, je, wat ga je nu doen? Het is einde jaar. Het, het jubileum zit erop. Le, we hebben nog mm -hmm. één heel belangrijk concert met het Concertgebouw Orkest. Mm -hmm. Dat is volgende week de Kerstmatinee. Ja. Uh, live ja. op televisie. En dat is een belangrijk... dat begint maandag de, de voorbereiding van... en daarna ga ik uh, naar New York. Nou, ik wens je een mooie tijd aan. 2014 met vrouw en kinderen in New ja. York. Leuk dat je hier wilde uh, trombone blazen. Graag gedaan. Willemijn zit er klaar voor. Willemijn Veenhoven. Wat ga je ja. doen, Willemijn? Wij gaan praten. Heel uh, origineel op Radio 1. Ja, met We kunnen Sie blazen, hoor, als je wilt. <laughs> doe, leuk. Stuur hem zo door. Dat lijkt me gezellig. En dat doe ik trouwens met Siebert van Liene, Jos Heijmans, Lama, Lamia Ahaduwai... en Noordien Wildeman. En sommige namen zeggen je iets, sommige niets. Maar er komt zometeen verandering in. Dat zo, met een biertje in bnn Today. Dit is Radio 1. Het nieuws, Ewa Ateum. Ja. Lagere zorgpremies leiden volgend jaar tot meer koopkracht... dan eerst werd gedacht. Dat zegt minister Asscher, die de verwachte effecten... van allerlei maatregelen en ontwikkelingen op een rij heeft gezet. Het was al duidelijk dat de koopkracht verbeterd door het begrotingsakkoord, onder meer door een lager tarief... in de eerste belastingsgrijf. Rond twee uur vannacht komt het Nederlandse evacuatievliegtuig... uit Zuid-Soedan aan op vliegveld Eindhoven. Met het toestel van defensie zijn zo'n 80 mensen... onder wie 40 Nederlanders geëvacueerd uit de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba...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 En de politie heeft in Noord-Holland met zo'n twintig auto's verdachten van een inbraak achtervolgd. De twee verdachten gingen er in Sassenheim vandoor toen de politie eraan kwam. Via de A4 scheurden ze naar Amsterdam. En onderweg sloten zich steeds meer politiewagens aan bij de achtervolging. In Amsterdam-West werden de inbrekers klemgereden. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half 9. Je weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in beyond today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie staat. Ontsluit ik in BNN Today voor de allerlaatste keer de Nieuwsweek af. Want de vrijdagen daarna bestaan wij niet meer. En vanaf 1 januari maken wij het nieuwe programma De Nieuws BV... met Felix Murder. Smiddags tussen 12 en 2 Er komen nog wel een paar normale BNN Today's aan. Maar dit is echt de allerlaatste vrijdag dat we hier in deze setting... Zitten. Dus dames en heren aan tafel, oh, okay. wees gezegend alvast. Waar hebben we het over? Haalt het kabinet de kerst? Dat was het hele jaar lang voor veel mensen een vraag. Deze week kwam het antwoord ja, ja, namelijk voorlopig in ieder geval. En we bespreken zometeen de beslissende momenten. En mijn grote vriend en co-host van de Vrijdag, Erik Horton... die hoort hier natuurlijk naast mij te zitten, maar die is er niet... want die is in Leeuwarden bij de Series Request. Daarom heb ik die andere grote vriend oh. naast mij, Roelof. Ik moet nu al huilen. Ja, ben... mijn, mijn introman. Goed dat je er bent. En jij hebt uw muziek uitgezocht Nou ja, met gelijk, jou. samen met mij. Ja. Het is ons persoonlijke lijstje geworden. Alles zit erin. hè? Alles zit erin. Een lach, een traan. Of oh, heeft Dolly Parton is gesneuveld. Hè? Nou, dat, misschien, dat, dat, dat is, misschien als iedereen klopt. kort van stof is. <laughs> nou, uh, nou, redden we die nog. Uh. Goed, hier aan tafel verder. Siebert van Linden, Lamia Aharouai, Jos Heijmans en Noordien Wildemans. Die hoor je zo meteen eerst de sport. Ronald Bout, goedenavond. Goeiedag. Het is ook het laatste voetbalweekend van dit jaar, 2013. En uh, we hebben RKC tegen Twente. De een vecht tegen degradatie, de ander strijdt mee om de koppositie. Uh, is er een beetje te zien wie van de twee in de top staat? niet Nou, Twente bij de 0-0 stand dicteert wel de maat in Waalwijk. Na 31 minuten spelen bijna. Hij heeft ook de kansen gekregen. Twente valt ook nu aan via de rechterkant. Tadic met wat bewegingen en dan een... Vrije trap gegeven tegen Dusan Tadic, de Service International. Ver vandaan gebeurt het in het strafstopgebied van RKC. Ik denk dat hij even iemand aan het shirt heeft vastgehouden van RKC. Voor het gemak hou ik het daar maar eventjes op. En Twente heeft de kansen gehad. Met name Castanjos die een aantal weken geleden toch zei. Ik moet doeltreffend zijn. Meer kansen benutten. Want ik krijg er meer dan ik maak. Hij staat weliswaar op negen doelpunten. Maar mocht in de eerste minuut al schieten. Toen naast via de keeper. En halverwege de eerste helft een open kans toch eigenlijk geboden. Na een voorzet vanaf de rechterkant van zijn ploeggenoot Corona. Wat onverwacht voor de voeten van Castanjos. Die geen buitenspel stond. Omdat de bal van de verdediger kwam. Maar ja, van een paar meter afstand werkte hij de bal, hij de bal toch na. En dat kan Twente toch duur komen te staan. De ploeg die gelijk kan komen in punten met Vitesse. Dat natuurlijk later nog wel in actie gaat komen. Even kijken wat Snow van plan is. Begint altijd goed bij zijn nieuwe ploegen. Liep nog stage deze zomer bij Twente. Hoopte op een contract en is nu geblesseerd geraakt. En heeft echt heel veel pijn. Dat lijkt de knieën te zijn. En de linkerknie van Snow is aangetikt. En die grijpt meteen naar dat de gewicht gewricht. De scheidsrechter gaat ook eventjes kijken als we inmiddels in de 32e minuut van deze wedstrijd zitten. Het is de tik die hij krijgt van Gutierrez op de knie. Ja, dat doet Plein. Hij staat tegenover hem. En met het linkerbeen aangetikt, de Snow. Nou, zal de wedstrijd gaan vervolgen bij de 0-0 stand. En dit soort wedstrijden moet Twente toch winnen als het kampioen van Nederland wil worden. De potentie is er om dat te gaan doen. Doelpunten zijn er nog niet. Nou, geef me dan nog even deze vrije trap. Zijn jullie van me af? Sander Duits achter de bal voor de RKC. En een eigen doelpunt. Nee, want de bal door een van de twente verdedigers Benson, over de goal gewerkt. Het blijft 0-0. Dat is in de Eredivisie een trapje lager In de Eerste Divisie is er een trainer opgestapt. Die van MVV-Tini Ruis. En wel om een opmerkelijke reden bedreigingen van supporters. Ruis werd afgelopen woensdag belaagd door zijn eigen aanhang... in de verloren wedstrijd tegen een amateurclub Kuik in een bekerwedstrijd. Daarbij kreeg Ruis een klap en vandaag stond hij nog wel op het trainingsveld... maar daarna werd bekend dat hij en zijn assistent Cookie voor een stoppen... We hebben afgesproken om geen commentaar te geven. De heer Rinkens, uh, die is de woordvoerder. En dat zei Tini Ruijs tegen de Limburgse zender L1, terwijl hij zijn eigen auto instapte. De heer Rinkens, dat is de voorzitter, Paul Rinkens, en die is bedroefd. Het is, het is de zwartste dag van de club. Zover uh, ik me kan heugen, als klein manneke, Maar zeker uh, zoals ik hier met heel veel uh, oud-MVV'ers al gesproken mm. heb. Uh, maar niet alleen voor MVV. Ik denk dat dit het is een van de zwartste dagen is voor betaald voetbal. De KNVB zegt in een reactie dat de bond het voorval betreurt. De bond hoopt dat justitie en politie de daden zullen opsporen en ook vervolgen. Ronald Koeman heeft ontstemd gereageerd op de manier... waarop de KNVB hem heeft benaderd in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Koeman is vooral boos omdat de directeur van de KNVB, Bert van Oostveen... hem slechts het bondscoachschap aanbood. Ik ben wel zeer teleurgesteld in het feit dat de heer Oostveen aangaf... Dat ik onder de vleugels van, uh, van Guus uh, Bonschoots zou kunnen zijn voor twee jaar. En daarna het zelf zou kunnen gaan doen. Ik vind mijzelf meer dan capabel genoeg om het uh, alleen te doen. U weet, Guus is Guus Hiddink. Koeman deed zijn uitspraak op de wekelijkse persconferentie van Feyenoord. Koeman zal morgenavond trouwens gewoon op de bank zitten in de wedstrijd tegen Peck. Afgelopen woensdag ontbrak hij nog nadat zijn vader Martin Koeman was overleden. De broer van Ronald Erwin zit op dit moment trouwens niet op de bank als coach van RKC. Hij laat de coaching over aan zijn assistent Roy Hendricks, maar hij is wel in het stadion. Gaan wij het zo meteen ook nog over hebben over de kwestie Koeman. Was hem dat, Ronald? Dat was hem dat is helemaal. Laatste ja, dit is ook de laatste keer dan. Dit is ook dit. de laatste keer. Ach, goeiedag. Ja. Nou, klaar. Ik zal jullie missen. <laughs> ja, echt hè. Bij jou ook. Nee, echt. Ik ben gewoon niet zo emotioneel aangelegd. Ik vond het wel heel leuk met je, Ronald. Dankjewel. Rudolf, de Vries, mijn introman. Dag, Ronald. Dag. Dag. God lief. Ik iedereen een handje. Wel succes. Doei. <laughs> Ronald, stel ja. ons voor ja. aan de gasten. Ik had graag een wat stemmiger muziekje. Dankjewel. Het was in de dagen van koning Willem-Alexander... dat vier wijzen een ster zagen branden boven het mediapark. En zij vertrokken naar Hilversum, waar volgens de profetie van Bartengraaf... de laatste vrijdagshow van BNN Today zou plaatsvinden. Zeg, wat doe jij eigenlijk voor de kost, zei de ene wijze tegen de andere. Oh, ik ben politiek verslaggever bij RTL, zei de wijze. Je weet wel, we hebben altijd de jaarlijkse speech van Pontius Pilatus... lekker voordat de publieke omroep hem heeft. En jij? <tie> Ik twitter heel veel en ik ben columniste bij BNR. Dat is een soort Radio 1. Maar dan zonder muziek. En luisteraars. En belastinggeld. En het gezelschap trok verder. De jongste wijze vertelde dat hij leiding gaf... aan een groep van 500 jonge schriftgeleerden... die de macht van de oude farizeeërs wilden breken. De vierde antwoordde dat hij op latere leeftijd het geloof in Allah had gevonden... en nu bestuurslid van het landelijk platform Nieuwe Moslims was. En zie... Zij bereikten het Mediapark, waar de ster straalde. En de voormalige maagd Willemijn en haar intraman in de kribben heten het gezelschap welkom en gaven ze geschenken: kaas, nootjes en cola. Welkom op de laatste vrijdagavond in onze BM Today-stal Jos Heijmans, Lamja Ahurai, Sier, van Linden en Noerdien Wildeman. Heren, dames, goedenavond. Goed dat jullie hier ja. ja, Dat was wel mooi, Rolof. Ja. Kon je wel lachen om deze? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. ja, dit is onze laatste avond en meestal hebben wij... Oh, en Lot, zou je bijna vergeten te bedanken, onze lieftallige assistenten op de vrijdagavond. Zeer lieftallig. Mensen, radio1.nl, de webcam, zeer lieftallig. En meestal hebben wij heel, heel bijzondere hapjes, Lot. Wat is dit? Nootjes. Oh, die komen nog. Ah, de van Bruin fruit, zoals Erik Korton altijd zegt. Komt eraan, heel goed. Jos Nordien, Lamia, Sievert, goed dat jullie er zijn. Wij gaan zometeen praten over het kabinet. dat het op de valreep nog net even gehaald heeft. en hoe dat allemaal is gegaan. Maar eerst een plaatje. Ja. En today, zet een punt achter de week. Uitgezocht door Roelof en mij vanavond. En de eerste... Deze is voor jou, hè? Ja, deze is voor mij. Ja. Um, want ik stond laatst voor een Sinterklaas cadeautje... voor mijn vader, stond ik in de concerto... een platenzaakje in Amsterdam. En toen dacht ik, ja, ja mijn ouders, mijn ouders... ja, die staan, ja, het is lullig, maar die zijn echt blijven steken bij de Beatles. En uh, dacht ik, ja, de Beatles hebben ze allemaal... al dan maar de nieuwste van Paul McCartney. Toen stond ik daarmee... Toen dacht ik, ja, moet het nou echt... Die man is ook 71, en toen stootte de jongen van een concerto me aan. Ja, dat heeft er op zich niks mee te maken, waar de jongen van een concerto zei: Nee, ja, goh, hoe moet dat nou voor je ouders? En toen zei hij: Kijk even daar. En daar lag zo'n stapel: Tim Knol. Tim Knol, Nederlands product. Vind ik een leuke jongen, heeft hier wel eens live opgetreden. En toen dacht ik: Ja, hé, en heel in de verte lijkt dat toch ook een beetje ergens op de Beatles. Dat vinden mijn ouders dan. En toen kocht ik dat, en mijn vader vond het Fantastisch en hij blijkt het ook te kennen van de radio. Het is veel enorm in de smaak. Mooi. Weet je ja. thuis waarom de Beatles nooit klarviassen? Nou, Paul McCartney. niet. Ja, die ken ik al. <laughs> Tim Knol, motion of life. Oh, uh -huh. Kun je wel aan je moeder zien, toch? <laughs> nou, lief. Ja. Ja. Tim Knol, Motion of Life. mij niet meer. RKC Waalwijk, FC Twente. Het is bijna rust. Een paar minuutjes nog, hè? Ja, kleine vier minuten. 0-0 nog altijd. Wel een schot nu vanaf de 16-meterlijn van Corona. Eerste basisplaats voor deze Zuid-Amerikaan, maar ja, hier schiet de bal toch eigenlijk naast en over. De goal die wordt verdedigd bij RKC door Van Dijk, omdat Seda... Nog altijd uh, niet fit is bij de nummer 14 van de heren divisie. En Casté ja, is wat meer in de wedstrijd gekomen, zou je kunnen zeggen. Maar dat is het niveau van de wedstrijd niet ten goede gekomen. Omdat de bal nu veel op het middenveld is. En er weinig leuke momenten eigenlijk zijn voor de goals. Misschien dat Snow nu iets uh, in huis heeft. Passeerbeweging is uh, één man kwijt bij Twente. Dat is Gutierrez. Opening naar schet. Linkerkant van het veld. Dan gaat de bal naar de strafschopstip... En dan zit hij erin ook via Snow. En dat is een hele goede goal. Voor een van de belangrijkste spelers van RKC Waalwijk de 42e minuut. 1-0. En hij wil het weten. Met de arme wijd laat hij zich toejuichen door de aanhang van RKC. Die met veel mensen vanavond is komen op deze wedstrijd tegen Twente. Actie op links van Schet. Nog weinig van hem gezien. En hij geeft de bal laag richting die penalty stip. Waar Snow een stapje sneller is dan een heel handje verdedigers van FC Twente. En op de tribune zien we Erwin Koeman staan. En Gaan ook vanavond, ondanks de minuut stilte en alles. Gewoon de handen, de lucht in bij de trainer van RKC. RKC Twente heeft die ploeg in de wedstrijd laten komen en krijgt het deksel op de neus. Jawel. Want RKC staat 2,5 minuut voor de pauze inmiddels... met 1-0 voor tegen Twente. Doepen te maken van RKC. Ja, ik gooi hem er gewoon nog even uit, hoor. Hij <laughs> komt eraan. aan. <Evander> snow. <laughs> Dankjewel, Ragnar. Rolof. Puntjes scoren voor het kabinet deze week. Het woonakkoord kwam door de Eerste Kamer. Ondanks de PvdA kwelduivel Adrie Duivestein. Die lag dwars, maar draaide lekker haags bij. En dus... De uitslag zal u niet verrassen. 37 tegen. 38 voor... En dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. En het gaat als een tierenlier in Den Haag. Er is dus ook een pensioenakkoord en een zorgakkoord tussen kabinet en gemeente. Hans Spekman heeft een nieuwe kersttrui. Veel is te danken aan de vrienden van Mark Rutte, de oppositie. Want er wordt aan het Binhof tegenwoordig meer gedeeld dan op een Colombiaanse straathoek. Wie wint? Het kabinet, de oppositie of het land? Juist, ik praat erover met Noordien Wilderman publicist, columnist Lamia Harouai, parlementair verslaggever van RTL Jos Heijmans en onze eigen politiek watcher Siewert van Linde Siewert. Begin van het jaar zei je hier, ik denk dat dit kabinet kerst niet haalt. Nee, dat zei ik niet. Wat ik zei was dat oh, het... Was dat is wel lullig als je zo'n gesprek te begint met, met een herstel. Maar jullie hebben die ja. quote toch nog wel ergens? Ja, ja, precies, dan moet je me er nu gelijk mee gaan confronteren. Goed, wat maar, zei je dan? Uh, nee, nee, ik wist dat, het, dat ik het niet zeker wist eigenlijk, dat je, uh, dat we moesten wachten of er na de herfst nog iets zou gebeuren en dat me dat wel onwaarschijnlijk leek. Ja. Um, maar uh, dat we het absoluut niet wisten dat dit kabinet aan de zijde draait En nou ja, de afgelopen twee maanden gaat als het als ja. we kijken naar maar een tierenleert. Wat, wat was het moment dat jij dacht ja, het, het, het tij is gekeerd. Ze hebben, ze hebben het, ze hebben het hè, in de vingers. Want je hebt, dus, je, je hebt hier wel vaker gezegd van oh, ik weet het niet zo goed. En op een gegeven moment is er dus iets gebeurd. En sindsdien gaat het uh, vrij steady. Nou, ik denk niet dat er één moment is geweest waarop uh, dit helemaal is gewijzigd. Ik denk dat het een aantal dingen zijn voor de zomer dat er extra bezuinigingen moesten komen. Dat heeft wel een politieke opening geboden... dat er iets mocht veranderen. Ik denk dat het woonakkoord... Voor maar je de zomer wilt met die bezuinigingen, die, die, die 16 miljard... die er, ja, er, extra, moest er extra bezuinigd moesten nou, worden. Moest er 6. Extra 6 bezuinigd worden? Ja, 6 miljard moesten er extra bezuinigd worden die bood wel ruimte om iets te openen. Er was een woonakkoord met, met wat we nu weer kennen als he, de, de partij die het herfstakkoord sloten. En daarna was het eigenlijk een hele rommelige zomer... waarin de druk heel hoog opliep, de economie rap verslechterde. En er toch het gevoel kwam van ja, we moeten iets gaan doen. Maar ik denk wat uiteindelijk toch beslissend is geweest... is dat er een klein groepje kamerleden is geweest van de oppositie, de financieel woordvoerders... die eigenlijk voor de fractievoorzitters uit al contact met elkaar hebben gelegd... deze zomer aan de slag zijn gegaan, alternatief hebben geformuleerd... En toen de nood een beetje aan de man kwam bij de Algemene Politieke Beschouwing... dat het echt uh, spaak liep, um, toch een uitweg hebben gevonden. Dus en dat zegt zie dat je nu. Het ligt aan die financiële specialisten, die kunnen het goed met elkaar vinden. Uh, van, van D66, van de SGP, van de ChristenUnie. Ja, Unie. die, die, die praten een beetje dezelfde taal, kunnen het goed met elkaar vinden. En van VVD en PvdA. Ja, en, en uh, hebben op dezelfde universiteit gestudeerd. En je merkt dat daar een chemie zit in die commissie. Die denk ik toch uh, ja, een beetje de lijm is geweest die ja. de politiek dit najaar nodig had. En uh, ja, dat, dat kwam voor mij in ieder geval redelijk onverwacht. Misschien yes, dat je dat ook kunnen je. zien. Maar. Uh, ja, ik, ik zit aandachtig te luisteren. Want ik, ik kan deze redenering voor gemeente volgen, eerlijk gezegd. Ja. Het zijn natuurlijk nooit de, de, de financiële woordvoerders die de eerste lijn leggen. Dat gaat gebeurt echt op niveau van, van de fractievoorzitter. Dus een pech tot, het is Arie Slop. Het is een Kees van der Staaij, Die zetten de lijnen uit en die financiële woordvoerders, die voeren gewoon uit... wat binnen het fractie is afgesproken. Dat Kijk, niet helemaal het, zijn, het zijn wel nerds natuurlijk. Mm -hmm. En, en uh, financieel gebied weten ze, uh, gaan ze goed met elkaar om. Maar het zijn ook politici. Mm -hmm. En je gaat niet zomaar, zeg maar, min of meer al deals maken... Nee, dat uh, niet. zonder instemming uh, van je fractievoorzitter. Je gaat niet al akkoorden knutselen... zonder dat je daar uh, politiek toestemming voor ja. hebt. Dat heb je helemaal gelijk in. Maar bijvoorbeeld Wouter Koolmees van D66 heeft wel degelijk al contacten gelegd uh, voordat Pechtold eraan toe was mentaal om uh, dit, dit kabinet te gaan steunen. En dat is niet op het niveau van zullen we deal te sluiten. Hij mag dat ook van Nee, Pechtold. maar die gaan al wel bespreken van jongens, we lopen tegen een probleem aan. Waar zit dat? Uh, hoe gaan we dat? Uh, uh, welke dossiers zit dat? Ja, maar en voordat hij dat wel... gaat doen, heeft hij dat eerst voorgelegd aan Alexander Pechtel, hoor. Hij gaat echt niet in zijn eentje met, met uh, hoe heet ze, Carole Schouten. Niet officieel zitten, maar het is nee. wel gewoon al. Ze, ze praten maar... nog met elkaar, lunchen met elkaar, zien elkaar Duurlijk. en hebben het daar dan toch. Maar heeft over? het wel geholpen dat ze kennelijk het goed met elkaar kunnen vinden, die de financiële specialisten? Stelt dat mee, zoiets? Nou, ik, ik, ik weet het niet. Kijk, in, in dit geval was het gewoon duidelijk, uh, dat heb je het jaar ervoor ook gezien uh, bij Rutte 1, uh, dat er een probleem uh, ontstaat en dat de oppositie denkt: van uh, ja, we kunnen dit kabinet we wel weer gaan wegsturen. Maar daar los je het probleem niet meer op. Dus uh, laten we nou proberen. Om, we moeten uh, wel met elkaar. Ja, we moeten ja. door met elkaar. Laten we even naar, naar, naar deze week gaan. Want dat is natuurlijk uh, ontzettend interessant wat daar gebeurd is. En dan bedoel ik natuurlijk uh, Adrie Duiverstein. Vanmorgen de Telegraaf kopte het kabinet bijna gevallen door Duiverstein. Voor het eerst chagrijn in de coalitie. Plasterk gisteren die zei ja, ja, ja, het kabinet was echt wel gevallen als uh, Duiverstein tegen had gestemd. Of dat was in ieder geval een optie. Um, de vraag is natuurlijk, Jos, ik vraag me even aan jou... hoe heeft het kabinet die spanning zo idioot hoog laten oplopen? Ja, ik denk Waarom? een beetje dat ze het uh, hebben onderschat. Uh, Rutte en maar ook Diederik Samson hebben continu uitgeroepen... in de aanloop uh, naar het conflict, zeg maar, van... Uh, valt wel mee, geruststellende woorden, er werd gesust... maar het viel uh, helemaal niet mee. Uh, ze hebben het Dieder onderschat. Ja, ze hebben het onderschat. En uh, eerst wilden ze Diederik Samson inzetten... om Duivenstein weer uh, terug in het hok te krijgen. Maar ja, die, die, die, die twee kunnen echt niet met elkaar door één deur. Dus toen is uh, Asje gekomen. Maar eigenlijk pas in een, op een heel laat moment. Ja. ja, de Telegraaf schreef vandaag, geloof ik... Samson werkt als, werkt als een rode lap op een stier bij ja, dat klopt. Maar dat wel. weten ze toch wel binnen de fractie. Dus dan, dan ga je dat toch niet eerst op die manier proberen? Nee, waarschijnlijk hebben ze ook gedacht... van uh, we kennen Adrie Duivestein ligt wel vaker dwars... maar als puntje bepaalt als je komt, uh, is het wel terug in het hok. Dat zat er deze keer niet zo 1, 2, 3 uh, in. Ze dus hebben echt pas op een heel laat moment ingegrepen. En eigenlijk pas nadat de oppositie, uh, D66, Unie en SGP... hadden gezegd van luister eens, we kunnen hier wel een pensioenakkoord proberen te maken. Maar we zetten hier geen handtekening onder... voordat we weten dat het woonakkoord is. Pas toen dachten ze, oei, het is heel serieus. Nou ja, toen dreigden we alle akkoorden om de mis in te gaan. Ook het Maar dus. dit klinkt toch heel erg amateuristisch als ik dit zo hoor, denk ik... ja, hoe kun je dat nou zo verkeerd inschatten? Je weet toch wat voor mensen je in de fractie hebt? Het is niet de eerste keer op zich. Nee. Het gebeurde eigenlijk eerder dit jaar ook bij een heel belangrijk pensioendebat. Dus bij eigenlijk toen het echte pensioenakkoord gesloten moest worden... toen dacht men ook in de Eerste Kamer, dit zal niet stranden. Het CDA gaat uiteindelijk wel meebuigen. Het, de soep zal wel niet zo heet gegeten worden. En uh, dat ging helemaal mis in dat uh, debat. Zelfs toen werd er niet ingegrepen. Pas na dat debat uh, werden opeens staatssecretaris er afgehaald, ging Gingen ministers zich ermee bemoeien. En toen zag je dezelfde inschattingsfout uiteindelijk. Dat uiteindelijk op het moment Suprem men wel zou buigen. Men heeft echt gekozen voor confrontatie. En dacht nou oké, okay, het gaat wel door. Dus dat is niet nieuw in zekere zin. Uh, nee. Maar een rare inschattingsfout is het zeker. Want je, je, ja, je kunt het eigenlijk... Toch van afstand kun je ja. het wel een beetje zien aankomen. Ja, die inschattingsfout begon natuurlijk al bij de formatie van dit kabinet ja. door ja. met z'n tweeën ja, ja. te gaan net regeren sorry. en te denken... van de Eerste Kamer, die doet wel mee. Nou, ja. die doet die mee dus. Dit, hebben ze hiervan geleerd nu? Is dit nu een... Nou ja, zeker, nou, nu, zeker nu met, met het woonakkoord? Dat moet blijken. Uh, kijk, dat herfstakkoord, dat geldt maar voor één jaar... voor het begrotingsjaar 2014, dus over een paar maanden alweer moeten ze weer gaan onderhandelen over de begroting van 2015 wordt het dan. Dan begint het allemaal weer opnieuw. Maar dat, dat woonakkoord staat nu natuurlijk. En, en die, het pensioenakkoord ook en het zorgakkoord ook. Dus dat, dat gaat wel door. Maar over die begroting, uh, ja, dan moeten ze toch volgend jaar weer helemaal opnieuw uh, partijen zien te vinden die mee willen doen. En dat komt op best wel een spannend moment. Want we moeten nu de begroting al niet voor Prinsjesdag klaar hebben, maar voor juni al. Omdat dat komt door de nieuwe Europese regels. Maar dat is midden ook in een verkiezingsseizoen. In maart verkiezingen ja. en uh, dan, uh, daarna de Europese. Dus dat wordt best wel ingewikkeld om dan een begroting in elkaar te knutselen... terwijl je uh, twee verkiezingen hebt. Ja, spannend, ja aan dus... de andere kant misschien iets makkelijker uh, komend jaar... omdat het uh, met misschien het, het land natuurlijk iets ja. beter gaat... en misschien geen extra bezuinigingen nodig zijn. Als je dus de, de Telegraaf van vandaag leest... dan uh, goed, die hebben het sowieso niet zo misschien heel erg op Samsung, maar die, die heeft het al gedaan... Um, eh, Even gevraagd naar degene die, uh, die, die goed zijn dit jaar. Zei jij vandaag tegen de redactie, uh, Jos, uh, Dijsselbloem staat ja. voor jou op nummer 1. Ja, absoluut. Ja. Ja, we hebben vorige week de verkiezing gehad van politicus van het jaar. En daar stond hij ook op één. En daar stond hij ook op één. was overigens nog wel spannend hoor. Want een hele lange tijd stond pech tot op één. Maar de laatste vier dagen zag je ineens dat, uh, dat Duisterbloem een inhaalrace maakte. Maar ik vind het volstrekt terecht. Want die man die steekte echt met kop en schouders bovenuit. Vroeger toch een beetje een saaie uh, kamerlid. Beetje? Ja, ik zeg het voorzichtig. <laughs> ja. Ik laat het verder in jou. -muis -muis. <laughs> en uh, ja, een hele kruise muis waar je nooit wat van hoorde. Uh, die niet opviel. Uh, en uh, sinds die minister is. Het is een ontzettend leuke, gezellige man. Uh, met uh, een soort Britse humor. Uh, onderkoeld. Um. Ja, maar hij is ook echt... Vind jij Zijn persoonlijkheid is ja, is, is goede veranderd. Ja, nou ja, misschien hij was hij wel altijd al zo. Ja. Maar dat hadden wij nooit in de gaten. Want we zagen die man nooit. Want hij, dood, nou, hij deed natuurlijk wel wat. Maar niet waarmee hij in de publiciteit kwam. En nu natuurlijk wel. Dus je, je spreekt nog gewoon veel vaker. Je drinkt af en toe eens een biertje met hem in, uh, in Nielspoort. En het is gewoon een hele gezellig man. Ja. En, nou, maar los daarvan, en hij kan ook nog, nog wat, bedoel hij je? Hij kan ook nog wat. Hij ja. is natuurlijk uitstekend minister van Financiën. En het is niet voor niks dat ze hem uh, voorzitter van die Eurogroep hebben gemaakt. Ja, ook een beetje jouw favoriet dit jaar, Siebert? Nee hoor. Uh... Ik, ik, nou, ik, ik zie niet 1, 2, 3 waarom hij het zou moeten worden. Het zou mijn keuze niet zijn. Maar ik zou kiezen politicus van het jaar. Nou ja, dit is een kabinet Bedoel dat tien maanden toch heel weinig heeft kunnen doen. En je kunt wel zeggen dat hij wat heeft gecoördineerd. Maar ik denk dat toch echt de, de politiek dit jaar heeft plaatsvonden... In, in, in de Eerste Kamer en vooral ook in de Tweede Kamer. Maar dan uh, vergeet je even dat hij wel de uh, grondlegger was van het herfstakkoord, uh, uh, van het pensioenakkoord. Nou ja, wat is Nee, ik, ik denk uiteindelijk het dat. Het is radio en geen tv. Dus <laughs> dat is ook heel hard nee, nee, nee gaan roepen. Uh, nee, ik denk, ik denk uiteindelijk dat wat hij heeft gedaan is iedereen bij elkaar brengen. Uh, maar het waren die fractievoorzitters die dicteerden. En hij heeft goed moeten luisteren en dat bij elkaar moeten brengen. Dat is inderdaad wel knap. Maar het waren de inhoudelijke voorwaarden van, uh, van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer die het spel bepaald hebben, toch? En wie had, jij dan, wie had jij dan gekozen? Nou, als een minister had ik Edith Schippers gekozen. Ik denk dat hij in stilte buitengewoon veel en goed werk doet. Ze stond daar niet wel altijd in de top 5. Uh... Ah, gelukkig. Uh, en dat zij dat ook wel die En zij zag ook als een van de weinigen die, die fout van de VVD in de Eerste Kamer. De zorgafhankelijke uh, premie aankomen. En, en ze maar denk... hij in het klasje van Rutte? Waarschijnlijk juist, hè? ja. Dat heeft die... hij nu gezegd, toch? Geloof ik. Oh, heeft hij nu de namen bekendgemaakt ja. van zijn potentiële? Ja, oh, dat ja. weet ik niet. Maar een half jaar geleden had ik een interview met uh, Ben Kort als de partijvoorzitter ja. van de VVD. En die benoemde toen al uh, Halbe Zijlstra en um, Ede Schippers als ja. de kroonprins en kroonprinses. Uh, ik geloof dat Rutte het, het net heeft gezegd in Elsevier. Nou ja, ergens in een oh. blad. Nee? Ja, het kerstnummer van Elsevier. Ja, ja, hij heeft he? geen namen genoemd. Alleen dat hij een klasje. Hij wilde geen namen noemen, want hij wilde geen schade aanrichten door namen te noemen. Dan heb ik heb het gelezen dat iemand die naam heeft ingevuld. Dan zal het zo zijn. En jij, jij Lamia? Wat, uh, heb jij een favoriet ja, dit jaar? Ja, eigenlijk is dat voor mij ook wel Dijsselbloem. Ik uh, zag uh, ook iemand transformeren van uh, Grijs Muisje... tot uh, iemand die eigenlijk uh, uh, echt wel, uh, wel goed in zijn werk is. En ik vind Asher eigenlijk ook wel iemand die mij is opgevallen. Ik vind dat hij het erg goed doet... Uh, je zegt het bijna een beetje, een beetje met rode kantjes beschaamd. Oh nee, dat lijkt, dat lijkt nee beschaamd is nee. het absoluut niet. Nee, maar ik kijk, ik kijk de rest aan wat, wat zij ervan vinden. Maar Ascher is wel iemand die mij is opgevallen uh, met zijn werk. En ook dit verhaal van Duivenstein natuurlijk. Ik denk dat hij daar een behoorlijke rol in heeft gespeeld. Ja. Of, uh, of, of, of. Als bemiddelaar. Hij heeft een beetje. gekregen. Ja, hij is, toch, hij is toch wel die ideale bemiddelaar. Hè, met zijn rust en zijn uitstraling. Van, van de week zei Boris van Ham hier... Dat, hij zei, Ascher is keihard... Die wijkt geen millimeter. Als Je die tegenover je hebt, klopt dat, Jos? Ja, ja, maar ik denk ook wel dat je dat moet in die positie. Ja, nee, maar goed, als het good cop, bad cop is geweest... dan was hij tegen Adrien hij echt zeker de bad cop. Nou ja, wat ik begreep uit de telegraaf... heeft hij in ieder geval tegen Duivenstein gezegd... en uh, nu accepteer je het, anders ben je je laatste vriend kwijt. Ja, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Welke belofte hem is gedaan en of hem een belofte is gedaan... waardoor hij toch overslag is gegaan? Aan Duiverstein, nee. Er zijn geen beloftes gedaan. Maar Blok is er natuurlijk wel een klein beetje tegemoet gekomen in, in dat woonakkoord. Nee. En, uh, en vergeet niet, iedereen heeft, zei altijd maar van... Ja, maar Duivenstein die gaat tegenstemmen. Mm. Dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft gezegd nee, dat yes. hij uh, kritische vragen had. Ja. Dus toen aan bed verweten, uh, je hebt gedraaid, ja. zei hij terecht. Van, hoe kan ik draaien als ik als nog ik een standpunt een, uh, heb? Ja, het was een, uh, een mooi uh, einde van een uh, tumultueus jaar. Volgend uur hebben we het onder andere nog over Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. En ik meld even de ruststand. RKC Wouwijk FC Twente 1-0. een mooie break achter de week. Dit is de dag, gaat verhuizen. Oh yeah. Ch -ch -ch -ch -ch -ch Vanaf 1 januari niet meer smiddags, yeah. maar iedere dag van de week tussen 6 en 7 avonds. Yeah. Dit is de dag in 2014, 7 dagen per week, s'avonds van 6 tot 7. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.